Een traan, een traan, een traan, een traan, een traan Had je het nu maar anders gedaan, het onderschoot een leeg gebaar? Volg je de liefde en de tijd? Had je het nu maar beter gedaan en in het volle licht gestaan? Dingen gaan zoals ze gaan. We gaan door,